Dit is Helene Ekker met het NOS-journaal. In de loop van de dag wordt mogelijk bekend of een patiënt in Rotterdam ebola heeft. Eerder werd gemeld dat de uitslag op zijn vroegst morgen of dinsdag bekend zou worden. Maar misschien zijn er vandaag toch al de eerste testuitslagen. Gisteravond werd een man onwel op de huisartsenpost in Dordrecht. Afgelopen nacht is hij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. De man is in Sierra Leone geweest waar het dodelijke virus ebola heerst.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 Een Zuid-Koreaanse minister heeft zich uitgesproken over de gezondheidssituatie van Kim Jong-un. Volgens de bewindsman heeft de Noord-Koreaanse leider geen gezondheidsproblemen en is hij volledig aan de macht. Er wordt veel gespeculeerd over wat er mis is met Kim. Eerder meldde het Russische staatspersbureau dat hij in het ziekenhuis lag en dat zijn zus Kim Yo-jong zijn taken waarnam. Op dat moment was Kim al weken niet in het openbaar verschenen. D66-fractievoorzitter Pechtold wil dat kandidaten-winslieden voortaan door de Tweede Kamer worden verhoord voordat ze toetreden tot het kabinet. Op dit moment worden kandidaten alleen in beslotenheid ontvangen door de formateur. Pechtold wil dat Den Haag het Brusselse model toepast. Kandidaten voor de Europese Commissie worden streng verhoord door het Europese parlement. Dan nog het weer. In het oosten overwegend bewolkt en enkele buien. In het westen is het droog en is er geregeld zon. Met 16 graden is het vandaag minder warm dan de afgelopen dagen. Dit was het NOS-jum. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen-Noord en Muiden 4 kilometer. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Briden-Noordbrug 2 kilometer.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 De goede oude tijd van Michael Jackson hoorde je zijn single of the wall van de gelijknamige LP. Het is 8 over twee. een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zondag. Zandvoort en omgeving, we zijn er weer tussen 2 en 5. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob, daar waren we weer. Jazeker, en het zonnetje schijnt weer. Hè? Het zonnetje schijnt, maar het is iets frisser dan gisteren. Maar het is, lijkt me prachtig weer om even een lekker frisse neus te gaan halen Wel een jasje strand. meenemen. Wel een jasje meenemen, geen parapluutje, maar wel een jasje. We hebben weer een overvol programma. en We hebben natuurlijk een cultureel weekend in Zandvoort. Hadden we gisteren natuurlijk de Korendag. Uh, we hebben vandaag natuurlijk nog de tweede dag van Kunstkracht 12. Maar daarover straks meer... We, onze collega uh, Dolly ten Pierik gaat voor ons op stap. Die gaat uh, namelijk vanmiddag naar Het Wapen van Zandvoort. Want daar is de uh, het boekpresentatie over uh, dorpsgenote Rika Janssen. Ook wel bekend als Zwarte Riek. En de schrijver daarvan, Kees Rutgers, die gaat het uh, eerste boek uit, uh, uitreiken. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst uh, in Het Wapen van Zandvoort. En daar is uh, Dolly Tempierik voor ons vanmiddag ook aanwezig. En ze gaat ook nog naar uh, het eindfeest van Mango's uh, en brussels. Daar gaat ze ons een sfeerverslag van doen. En wij gaan uh, om kwart over twee bellen met het autobedrijf Zandvoort. Met uh, de heer Witte, dan wel senior, dan wel junior. Dat is nog even afwachten. Want vandaag is er een inloopdag bij het autobedrijf Zandvoort. En we gaan kijken wat daar allemaal te doen is. Er is van alles daar te doen. En u bent daar van harte welkom. Daarnaast hebben we natuurlijk de vaste uh, onderdelen uh, vanmiddag... De evenementenagenda en Rob, rustig maar, hij is een, stuk korter, een stukje korter dan gisteren. Want gisteren vervalt natuurlijk. Maar dan de evenementenagenda, dat rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is wellicht een evenement waarvan u zegt... hé, hey, daar wil ik naartoe, kunt u gelijk even meeschrijven. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht van Zandvoort. En om half vijf het dieren van de week, en die luisteren naar de naam Floy. En we hebben twee gedichten van de week, dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf... De ene gaat over de herfst, en de andere is over een jukebox. Maar daar mag jij, mag jij straks kiezen. Oké. Okay. Kwart voor vijf, het gedicht van de week. Tussen de muziek door we natuurlijk Sandvoort's nieuws in het kort. En we hebben natuurlijk veel muziek vanmiddag. En, die heren de, en de, de, de heren, de, de, de, de, de, de vier. Ja, ja, ja, die was ik alweer bijna vergeten. Nou, zodadelijk om half drie het uh, CFM-weerbericht voor de komende dagen. Ja, plaatselijk hebben we vandaag last van sneeuw, trouwens. Hè? Het ja. heeft gesneeuwd ja, bij de bij mango's. Mango's en in uh, Brussel. Dus daar gaat het een geweldig feest worden. Dolly Empiric is uh, voor ons daarvoor voor vanmiddag aanwezig. Ik vind er heel veel lekkere muziek vanmiddag tussen 2 en 5 op je eigen lokale omroep. Waaronder deze single van Spargo. Hij is zo lekker. die is van Night TVR. Het was de Nederlandse bitch. Pargo. Je hoorde ze met een van hun betere singel, singles. Dat was de One Night Affair. Ja, we gaan naar Zandvoort Nieuw-Noord. Naar autobedrijf Zandvoort. Aan de telefoon hebben we Robin Witte. Goedemiddag, Robin. Een hele goede middag. Hey, goedemiddag. Ja, jullie hebben vandaag een geweldige dag bij jullie autobedrijf. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat daar vandaag allemaal gebeurt. Nou, we hebben een, een, een x op. ...die het, uh, het verleden kunnen voorspellen, Paranormale begraafde dames. We hebben uh, Mark Valk staan bij ons met glas en lood. We hebben een dame met een hele leuke kleding. Beelden, Patricia Boeré. Ja, hartstikke gezellig. Gewoon een, een lekker inloop. Iedereen kan naar binnen komen. Kom, gezellig. Helemaal top. Uh, hoe laat zijn jullie vanmorgen begonnen, uh, Robin? Uh, wij zelf waren er al om 9 uur. <laughs> maar de, de kandidaten waren er uh, even voor 11 uh, En we zijn rond de klok van 11 zijn we gestart. Dat, en het is een, een komen en gaan. Het, uh, iedereen ja, die loopt lekker naar binnen. En, uh, ja, het is de hele dag gewoon een beetje ja, druk, laat ik het zo stellen. Heel leuk. En dan zie ik, uh, de, zoals je net al vertelde, hele diversiteit aan activiteiten. Maar uh, dat, heeft, dat, dat heeft niks met auto's te maken. Nee, nee, nee, nee. Het, uh, gewoon eens een keer een, op een andere manier uh, ja, de mensen met elkaar in contact brengen. Gewoon even ja, een, een gezellige dag waar iedereen uh, elkaars uh, kunsten kan zien. En, ja. Ik neem aan dat, uh, dat jullie ook voor de inwendige mensen zorgen. Uh, ja hoor, dat is ook gebeurd. En iedereen is, iedereen is van harte welkom. Iedereen is van harte welkom. Parkeren kan, geen probleem. Aan de overkant hebben wij uh, uh, een ruimte waar de auto's geparkeerd kunnen worden. Dus dat is geen probleem. Een sociaal gebeuren dus uh, vandaag de hele dag hebben jullie, uh, Robin. Voor de hoeveelste keer is uh, dit dat jullie dit organiseren? Uh, deze organisatie wat we nu hebben uh, staan dus is de tweede keer. Uh, in het verleden hebben we ook wel uh, Brits Drive uh, gedraaid. Uh, daar hebben we 80 man bij ons in de show om te bridgen. En dat, uh, dat is nu even heel wat anders. Maar ook een, ja, een activiteit wat je normaal gesproken niet ziet dat het een autobedrijf is. En uh, nu zitten er allemaal mensen en morgen staan er allemaal weer auto's binnen. Ja, dat is juist uh, het mooie ervan, uh, Robin. Ja. En ik zag op de Facebook-site van, uh, van jullie dat er al uh, behoorlijk wat bezoekers zijn geweest vandaag. Ja, zeker weten. Dat, uh, anders leuk, uh, we hebben natuurlijk de samenwerking met de jongens van Treithart. En uh, we hebben ook wat uh, scootmobielen hier staan. En daar zijn ook al straks proefritten mee. Oké, okay, uh, ik, ik, ik heb trouwens ook vernomen dat er een cameraman van CFM rondloopt bij jullie. Ja, die, staat nu, die stond net voor mijn neus. <laughs> ja, die is hartstikke goed bezig. Dus die kunnen we kunnen volgende, wellicht binnen volgende week vrijdag of anders die week erop... kunnen we de beelden ervan zien op de vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Tot hoe laat gaat het festijn door, Robin? Ja, het is officieel tot 5 uur, maar dat, uh, ik, ik verwacht dat het wel iets later zal worden. Ja, oké. Okay. Heb je ook iets van de muzikale omlijsting? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dat, uh, ja, er staat wel een zacht muziekje op de achtergrond, maar dat, uh, dat mag geen naam hebben. Oké. Okay. Goed. Uh, hebben wij nog iets vergeten, Rob? Volgens mij niet, toch, Robin, hebben wij, Robin, hebben wij wat vergeten? Nee, niet echt. Ik zeg, uh, als je tijd hebt en zin hebt, kom gezellig langs. Ja, wij, ja, wij zitten tot vijf <laughs> uur op de radio, <laughs> ja, dat is, dat is, dat is. Bedankt voor de uitnodiging, Robin. Hartstikke leuk. <laughs> Oké, okay, nou jongens, zet hem op en ik hoor jullie. Veel plezier nog, hè. Dank en bedankt. Jou, groetjes. Dank groetjes. Dankjewel Robin. Ja, Hoi. iedereen is dus uh, tot aan vijf uur vanmiddag van harte welkom. Bij autobedrijf Zalvoort de hele dag inloopdag.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 Beverly Craven en Promise Me. CFM heeft trouwens een nieuwe website. We leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmsandvoort.nl. Het bekijken zeker de moeite waard. Kijk op www.zfmsandvoort.nl. Maar de Eurypics and Sisters are doing it for themselves. Het is vijf uh, minuten voor half drie geworden bij Salford op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Het zonnetje schijnt best wel lekker hier in Salford. Ja, de temperatuur valt een beetje tegen, maar goed. Daar horen ze eigenlijk uh, alles over in het uh, CFM weerbericht om half drie. Ja, dit weekend enorm veel evenementen. Gisteren een evenementagenda van ruim tien minuten om uh, half vier uh, bij Salford op zaterdag. Dus dat betekent dat er weer heel veel gebeurt... Zo hebben we onder meer uh, gisteren Korendag gehad in de Protestantse Kerk. Een enorm leuk evenement. Zeer geslaagd en heel veel bezoekers. Maar dit weekend ook het hele weekend: Kunstkracht 12. Ja, en dan heb ik het over de Open Atelierroute. en het allemaal ondernaam Kunstkracht 12. Gisteren en vandaag uh, vindt van 12 uur van, vanmorgen tot 5 uur in de, de jaarlijkse Open Atelierroute plaats. De Beeldende Kunstenaars Zandvoort. ...toont met haar kunstroute diverse kunstuitingen van haar leden... ...op verschillende locaties in Zandvoort. Kunstkracht 12 is de, inst, uh, is de kunstroute in Zandvoort... ...die door kunstliefhebbers niet mag worden gemist. De start van de atelierroute vandaag is de voormalige brandweerkazerne... ...aan de Duinstraat, die de gemeente voor het evenement ter beschikking heeft gesteld. Dus vanaf 12 uur tot nog 5 uur bent u van harte welkom... ...in de diverse ateliers onder het motto van Kunstkracht 12... En dan loopt u wellicht ook even langs het museum... want daar is afgelopen vrijdag Villa Kakelbond geopend. Het Zandvoortsmuseum is namelijk omgetoverd tot Villa Kakelbond. Een expositie waar zowel beeldende kunstenaars Zandvoort... Als creatieve Zandvoorters hun kunstwerken tonen. Onder andere een aantal vrijwilligers afkomstig van het museum, het ontmoetingscentrum Zandstroom, Studio 11 en Nieuw Unicum hebben deelgenomen en tonen hun kunstwerken. Iedereen uit Zandvoort uh, kon meedoen. De expositie is te bezichtigen vanaf afgelopen vrijdag tot en met de zondag begin november. Dus vandaag nog Kunstkracht 12, de Open Atelierroute. En tot begin november nog Villa Kakelbond in het Zandvoorts Museum. Cultureel staat zelfs ook weer op de agenda. Zo is het. Ga zeker kijken naar alle mooie kunst die we hier hebben. Joda happy bij CFM. Nou, iets minder happy waren we gisteravond met die enorme bui die in één keer rond een uurtje wachten losbrak. He? regen en storm. Nou, goed, de komende dag gaat worden, ga je nu horen bij het weerbericht van CFM. Wat Want wat ging er ten keren gisteravond, Albert-Jan? Ja, we hadden weer last van een depressie. Jeetje, niet normaal. Het was, was weer een zware depressie, weet je hoe Maar die heb heet? je buienalarm, heb ik al op ja. de telefoon, weet je wel. Zo rond kwart voor negen komt er een bui. Nou, hij was dus toch echt om acht uur, hoor. dus ja. ik weet het niet. Nou, Ik zou je uit de droom helpen, want inderdaad, je had gelijk. Gisteravond passeerde een koufront verbonden aan depressie Irina. En als gevolg daarvan stroomt er vandaag koelere lucht over onze streken... waarin de temperatuur vanmiddag blijft steken bij maximaal 16 tot 17 graden. Overigens is dat, en dat wordt vaak vergeten... een hele normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Verder blijft het uh, vandaag droog en zijn er perioden met zon. De wind waait uit het noorden en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. De zwakke wind draait van noordoost naar zuidoost en neemt langzaam in kracht toe... en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen is het over het algemeen vrij veel bewolking, maar het blijft droog. De zuid tot zuidoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 17. Maandagavond is het nog droog, maar in de nacht naar dinsdag gaat het regenen. De zuid tot zuidoostenwind waait vrij krachtig in de polder... en krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur daalt naar 13 graden. Dinsdag is het half tot zwaar bewolkt en komt het regelmatig tot duien. En daarbij is ook onweer mogelijk. De zuid tot zuidwestenwind waait vrij krachtig... en aan zee krachtig tot hard, windkracht 5, wederom tot 7. En de temperatuur stijgt naar 17 graden. De rest van de week is het lichtwisselvallig herfstweer. Herf met, naam, met naast geregeld zon ook kans op enkele buien. De wind waait veelal uit een zuidelijke richting... en de temperatuur is weer boven normaal... en stijgt woensdag naar 18 en donderdag en vrijdag naar 19 graden... en misschien wel weer naar de warme 20 graden. Hmm. Al dus Rico Schreuder. Wil je het weer nalezen? Ga dan via internet naar www.meteopagina.nl... of kijk op www.ricoweer.nl of download de CFM Sonfort-app. En hier zijn Pepsi en Shirley. Hey. Er waren twee oude hits, non-stop als historie... Pepsi en Shirley en Hard Egg, Gevolgd door deze al zo mooie plaat van John Cicada. Just Another Day. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, het is tijd uh, voor het Formule 1 nieuws. Want uh, vanmorgen heeft een race uh, plaatsgevonden. Een uh, race met een, uh, ja, een, een velend kantje eraan. Nou nog, daar kom ik zo maar even op terug. Ja, vanmorgen om 8 uur Nederlandse tijd... Uh, ging de Grand Prix van Japan uh, van start... De Grand Prix van Japan is na 44 ronden gestaakt vanwege een zware crash van Gilles Bianchi. De Marussia-coureur botste op een mobiele kraan die op dat moment bezig was om de auto van Adrian Soutul... die kort daarvoor in de bandenstapels was gevlogen weg te halen. De Fransman is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht... En zijn toestand was op dat moment onduidelijk. Mercedes-coureur Lewis Hamilton is uitgeroepen tot winnaar van de Japanse Grand Prix... die onder natte omstandigheden werd verreden. De Brit reed op het moment van het ongeluk aan de leiding... nadat hij zich eerder in de wedstrijd van teamgenoot Nico Rosberg had ontdaan. De Duitser worstelde enorm met zijn eerste setje intermediates... en kon Hamilton daar hierdoor niet achter zich houden. Rosberg werd zodoende tweede en heeft in het kampioenschap nu 10 punten achterstand op Hamilton. Sebastian Vettel, bezig aan zijn laatste jaar bij Red Bull... reed een sterke race en werd derde. De sfeer op het podium was gelaten, in afwachting van het nieuws van Bianchi... die buiten bewustzijn was toen hij het circuit per ambulance verliet. De champagne bleef dus in de fles, begrijpelijk. De Japanse Grand Prix eh, ging vanwege de regen van start achter de safety car. De omstandigheden waren volgens de wedstrijdleiding echter zodanig slecht... dat de race na twee ronden alweer moest worden gestopt. De coureurs werden door de safety car naar de pits geleid... Van waar vandaan zij ongeveer een kwartier later weer zouden vertrekken. Na nog eens zeven ronden achter de safety car en de nodige radioberichten van de coureurs. dat de situatie op de baan prima was om te gaan racen. werd het veld eindelijk losgelaten. Fernando Alonso zou dat niet meer meemaken. Zijn wagen viel door elektronische problemen kort na de hervatting stil. Rosberg, die Hamilton in de kwalificatie nog de baas was... ging de eerste ronde op full wets aan de leiding. Terwijl veel coureurs al in de pits opzochten om daar intermediates te wisselen. Kort nadat Rosberg ook naar die bannen had gewisseld... klaagde hij al snel over overstuur... Iets wat hij een groot deel van de race zou blijven doen. Hamilton voerde de druk op bij Rosberg, flink op... en zou hem uiteindelijk aan de buitenkant van de eerste bocht voorbij gaan. Red Bull-coureurs Vettel en Daniel Ricciardo hadden het tempo er ondertussen goed in. Vettel was de Australië bij de eerste pitstop voorbij gegaan en kon zo derde worden. Ricciardo moest zich tevreden stellen met een vierde plaats. Jensen Button ging als een van de eerste naar de pits... om de full wets in te wisselen voor intermediates... en kwam daardoor daar even derde te liggen... maar konden bij de Red Bulls niet voor voorblijven en werd zo een vijfde. Williams-Coureur, Valerie Bottas en Philippe Massa hadden het moeilijk in de regen... en waren slechts zesde en zevende toen de race werd gestopt... terwijl ze derde en vierde op de grid stonden. Nico Huckelberg, jean éric Vernier en Serge Perez scoorden de laatste punten. Maar de aandacht ging natuurlijk momenteel vooral uit naar Bianchi... En dan heb ik hier nog een update van de vader van Bianchi. Dan moet ik even dat Bianchi, ernstig hersenletsel, wordt vermeld door de Telegraaf. De toestand van Jules Bianchi, 25 jaar, is kritiek. Dat meldde de vader van een onfortuinlijke Formule 1-coureur. De racer die tijdens de Grand Prix van Japan in botsing kwam met een kraam, wordt momenteel geopereerd nadat een CT-scan ernstig hoofdletsel liet zien. Jules heeft bij de crash ernstig hersenletsel opgelopen. Daar wordt hij momenteel aan geopereerd. Om de druk op zijn hersenen te verlichten. Al dus zijn vader. Nou, slecht nieuws dus. Slecht nieuws. Ja. Nou ja, zo dadelijk uh, meer sport bij CFM Zonvoort op zondag. Want we gaan eens even kijken naar de wedstrijden in de eredivisie. We nemen natuurlijk ook meteen de wedstrijden mee... die vanmiddag om half drie gestart zijn. En de wedstrijd die straks om kwart voor vijf nog gaat volgen. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM Salvoort. En ook lekkere muziek onderweg, waaronder deze. Hier is Prayer in Sea. van dit moment. Dat was Woods en de Prick en Prayer in C Uiteraard in de Robin Schulz remix. Het is tijd voor de divisie. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden die vanaf vrijdag gespeeld zijn, Albert Dan beginnen we op de vrijdagavond. Vitesse ontving thuis ADO Den Haag. Nou, het was een doelpuntenverstijn. Vitesse versloeg ADO Den Haag met maar liefst 6. Eens. Zo hé. En uh, zaterdag zijn er een viertal wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. We beginnen met Heracles Almelo tegen Nak Breda. Daar werd het 6 tegen 1. Dan krijgen we Willem 2 ontving thuis SC Heerenveen en won met 2 tegen 1. SC Cambuur FC Dordrecht is geëindigd in een 4 tegen 1. En FC Utrecht ontving Go Ahead Eagles, spannende wedstrijd. FC Utrecht 2, Go Ahead Eagles 3 punten en 3 goals, dus 2-3. En vandaag is er één wedstrijd gespeeld. We gaan ja. het bekijken. PSV tegen Excelsior. Een keurige overwinning van PSV. Daar werd het 3 tegen 0. En om half drie is begonnen Feyenoord thuis tegen FC Groningen. Nog steeds een brilstand 0-0. En dan AZ tegen FC Twente. Ook daar 0 tegen 0. En dan om kwart voor vijf krijgen we de kapper van de dag. Ajax ontvangt thuis niemand minder dan... Pek zwolle. Oeh, spannend hoor. Nou, die wedstrijd uh, gaan we nog wel even volgen. Hè? In een kwartier uh, in dit programma, maar daarna ook nog wel, toch, Abidjan? Zeker weten. Zeker weten. We houden de hele ook in het volgende uur van dit programma voor je in de gaten. Hier is Shirley Roth, en in de evenement. Well, Ditmaal draaien als MP3 bij CFM. Maar ja, ik zie de 12 vrienden zie ik daar ook in beeld staan op het scherm. En die heb ik ook nog, die heb ik ook nog. En een single heb ik ook nog. Een plaat uit 1984, de Shelly Roth. En in the evening. We het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV op kanaal 45. We gaan een plaatje draaien voor collega Willem van Dessen. Hier is Harpo. met de leeftijd te maken hebben. Je weet het maar nooit, hè. In ieder geval, voor Willem draaiden we Harpo en de movie star, Einde van uur 1 van dit programma. Zometeen na drie uur zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo. Girl, every minute, 60 in an hour. Craving for a bite of your touch. Yeah. Since the beginning, you and me got together. Girl, I can't love it so much. All right. I just can't leave it alone. Baby Your love is all that